Lot Lewin met het NOS-journaal. In Mogadishu, de hoofdstad van Somalië, worden twintig mensen gegijzeld gehouden in een restaurant. Dat meldt persbureau Reuters. Gewapende mannen gingen het restaurant binnen nadat er voor de deur een autobom was ontploft. Daarbij zijn volgens verschillende media negen mensen omgekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. Terreurbeweging Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. De Britse premier May heeft beloofd onderzoek te doen naar de oorzaak van de grote flatbrand in Londen. Bij de brand afgelopen nacht kwamen zeker twaalf mensen om het leven. 43 mensen liggen nog in het ziekenhuis, van wie een aantal in kritieke toestand. Daarnaast wordt nog een onbekend aantal mensen vermist. Bewoners hadden een paar maanden geleden al aan de bel getrokken dat het gebouw niet brandveilig zou zijn, maar daar werd niets mee gedaan. In Amerika zijn twee Turkse mannen aangehouden die betrokken zouden zijn bij een vechtpartij bij de Turkse ambassade vorige maand in Washington. De vechtpartij ontstond toen de Turkse president Erdogan aankwam bij de ambassade. Er was een demonstratie tegen de Turkse president aan de gang, maar het liep uit de hand. Beelden van de gevechten gingen de hele wereld over, omdat er het erop bleek dat Erdogan zijn beveiligers opdracht gaf om op de betogers in te slaan. Na een aantal stakingen van het personeel heeft Holland Casino een akkoord bereikt met de vakbonden over een nieuwe CAO. Het personeel krijgt een eenmalige uitkering, een loonsverhoging en de garantie dat er tot 2020 geen mensen ontslagen zullen worden wanneer het staatsbedrijf geprivatiseerd wordt. Het weer dan nog, het blijft vannacht redelijk helder. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen zomerswarm met 25 tot 29 graden. Maar vanuit het westen trekken in de loop van de dag regenbuien het land binnen. En is er met name in het zuiden kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Plaats had gevonden. En de chauffeur niet op zijn remmen had getrapt Daar had ik niet in jaren om me kunnen vallen Desire, break down the walls to connect, inspire Open eh. in all your high-place liars Time is ticking for the empire The truth they feed is feeble As so many times before The greed of all the people They stumble and they fumble and they'll about to They woke up, they woke up, they're liars